onder meer tegen een onafhankelijke krant. Volgens woordvoerders van Morsi heeft de president geen enkele bemoeienis... met de gerechtelijke stappen tegen journalisten. Op de A50 bij Epe heeft een losgeraakte band van een vrachtwagen voor problemen gezorgd. 21 auto's liepen schade op, 13 auto's konden niet verder en moesten worden weggesleept. De vrachtwagen reed in de richting van Zwolle toen de band loskwam. Auto's die over het rubber heen reden liepen een lekke radiateur of andere motorschade op.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 Reserveer ctickets.nl. Dit is Radio 1. Omroep Max en BNN's Oud en Nieuw. Met Margreet Rijntjes en Willemijn Veenhoven. Welkom bij het tweede uur van Oud en Nieuw, de gezamenlijke nieuwsuitzending van Max en BNN. Ja, en onze gasten in dit tweede uur zijn oud-politicus Jan Terlauw. Hij is nog veel meer trouwens, maar goed, oud-politicus D66 en cabaretier Carolien Borgers. En uh, welkom allebei trouwens. Dankjewel. Ja, uh, Reageren Gelukkig nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar inderdaad. We hebben een website, autenieuw.nl en, en als u wilt, kunt u reageren. En daar is trouwens ook veel meer informatie over alle gasten die langskomen deze uren. Ja, en dan leest u natuurlijk ook dat meneer Lau niet alleen maar D66-politicus nee. is... maar ook natuurkundige, natuurlijk schrijver. Wat heb ik? Dat moet ik dan altijd even erbij zeggen. Ontzettend genoten als kind van uw uh, boeken. Of als al, al, nou ja, kind, ben je al, ja, hoe, hoe noem je dat, 11, 12 jaar? Ja, je ja jeugd, kind. zeg jeugd. maar. Ja, ik maar hoop. het is altijd ja. weer leuk om te horen. Dat is ook, dat zou, ik heb denk ik niet zo'n behoefte aan kinderen, maar dat ga ik wel missen. Dat ga ik missen, voorlezen. het voorlezen. Dat lijkt me helemaal en fantastisch. En het, het luisteren in het luisterboek De Kloof hebben wij afgelopen zomer in Frankrijk een heleboel duizenden kilometers geluisterd met mijn gezin naar De Kloof. En u was in mijn auto, al die kilometers. Want en, u heeft het zelf ingelezen. En dan lijkt het een beetje of, die, of je erbij zit, hè? Absoluut. Als je iemand stem kent ja, je en je denk, hoort dan zo'n luisterboek, dat ja, is je, ja, fantastisch. ik ken hem zo goed, die stem. Ja, ja ze vonden het mm -hmm. heel leuk. <laughs> En de tweede gast, Carolien Borgers. Over een paar weken gaat jouw derde theatershow in première, Happy End. En vanaf februari ben je te zien in Wie is de Mol op televisie. Nou, voor, uh, over twee dagen, dus januari. Het begint al bijna. Ja, het ja. begint al bijna. Onze redactie is zwaar fan, dus die, uh, <lacht> die gaan onder de dekens met een laptopje. <lacht> en willen uh, ze dus niet gestoord kijken, worden. Kijken, kijken. Ja. gaan we het zo meteen ook nog even over hebben. Uh, jullie hebben, als het goed is, wat meegenomen: uh, een voorwerp dat voor jullie het nieuwe jaar symboliseert. Carolien, wat heb jij? Ik heb een uh, zakje met zand. Al werd mij net verteld dat het geen zand is, maar aarde. Maar um, ik geloof dat het verschil niet heel belangrijk is. Maar uh, ja, dat heb ik meegenomen. Een beetje zand of aarde. Want? Denk ik? Nou, het is een beetje mol, mol in het zand. Ah. Uh, is het, ik denk dat dit jaar sowieso het begin uh, daar wel door getekend zal worden. Um, uh, ja, het is natuurlijk een vrij spannend uh, avontuur. Ja. En um, als het... Zand was, dan kon ik ook nog zeggen dat ik hoop dat het een interessant jaar wordt. Oh ja, ja terwijl ik heb het nu het, het, het is een aardig jaar. Het wordt een aardig jaar. Het wordt een aardig jaar. En meneer Terlouw, want uh, ja, u bent dus politicus, schrijver, nou, en al, de, maar u bent vooral ook op dit moment strijder voor duurzaamheid. Uh, ja, dat wil zeggen dat ik in mijn hele politieke loopbaan ook een beetje als natuurkundige en als schrijver altijd erg voor het milieu heb gestreden, ja. voor zorg voor het milieu. Maar ik wilde namelijk toe naar dat het voorwerp van u. Ja, Want dat, ik zag het dat, namelijk net en dat, ik dacht, hé hey, ja, is eruit, voor is <laughs> duurzaamheid. Voorwerp, dat voorwerp is ervoor om die aarde waarvan Caroline een heel klein deeltje heeft meegebracht, de hele aarde, waarvan we meer vragen ja. dan die kan leveren al een hele tijd, om die te beschermen, zeg dat gaat in de eerste zeg plaats om energie. Ja. En het voorwerp is een windmolentje, het is een omgekeerde hoor, Kijk, deze heeft een zonnecel, als je daar zon op laat vallen komt er elektriciteit en die laat die molen draaien. We doen natuurlijk in werkelijkheid het omgekeerd. We laten ja. de wind, de wind komt uit zonne-energie, de zon zorgt dat er beweging in de lucht komt en dat, laat het dikken en dat maakt elektriciteit en daar kunnen we dan weer onze stofzuiger van laten draaien. Te zien trouwens op de webcam radio1.nl. Mooi dingetje. Heeft u hem zelf in elkaar geknutseld? Nee, oh, dat heb nee. ik van. Ik, ik heb aandelen in een windmolen. Oh ja? ja, dat kun je tegenwoordig als particulier. Kun je aandelen kopen en als het dan flink waait, dan krijg je een reductie op je. Uh, he, als, als vergoeding voor je, voor je uh, als investering. U, heeft u dat afgelopen jaar ontvangen ook? Dat heb ik Vorig jaar ben ik daarin gaan deelnemen. En <laughs> vanaf januari moet het waaien. Want dan krijg ik een reductie op mijn stroomverbruik. <laughs> nou, het waaide gisteravond in, <laughs> in ieder geval loeihard, kan ik me herinneren. Ja, maar nou, toen was het nog vorig jaar. Ja, toen was het dus, nog vorig ja, jaar. Ja, nee, het moet, <laughs> <laughs> moet nu gaan waaien. Zometeen gaan we uitgebreid met jullie praten. Caroline Borgers en Jan Terlauw. Over wat het komende jaar jullie gaat brengen. Maar eerst, zie amazing stroopwafels. Het laatste nummer. Heren, het was mooi. En we krijgen nog een uh, prachtige uitsmijter, de reus van Rotterdam. Yeah. One, two, three, <middels> <middels> Altijd samen met zijn vader. Zo groot als hij was en idee Hij paste in geen enkel kader En keek over alles heen Op die kermis een attractie Spotten hoon waar hij maar kwam Altijd mild was de reactie Van de reus van Rotterdam Hij kwam uit het oude westen te hoog in de gouvernestraat, straat, met zijn schooma 62 rotterdammer in het kadraat op die kermis een attractie: sponger hoon, maar hij maar kwam, altijd mild was de reactie. De reus van Rotterdam. Op zijn behoogde fiets gezeten, werd hij ooit in de Hij die omdat hij ook moest eten, zichzelf verkocht als anzichtkaart. De Euromast voltooid was amper één jaar na zijn dood leek het op als postume hulde Rotterdam de lucht in schoot. Als ik zie vanuit de verte dat een vlucht, maar staat man, denk ik bij die wolken krabbe.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 Altijd mild was de reactie, van de reus van Rotterdam. Joe De Amazing Stroopwafels. Wie is die reus? Uh, Rijn Reinhout, uh, 50. <laughs> uh, hij is overleden in 1959 en 26 is hij geboren. Het was een, uh, nu een in Rotterdam, bekende persoon. Maar toen werd hij bespot en gehoond omdat hij anders was dan een ander. Twee meter vijftig. Ja, dat, het is 2,39 meter Hij was net zo lang als de voorzitter van de club van de lange mensen. Die, oh, yeah. ja, dus het valt eigenlijk wel mee, maar het was een uh, cultfiguur. Een cultfiguur dus. Uh, de amazing was heren dank. Hartelijk dank. Heel erg hartelijk dank. Veel ja, succes uh, met jullie tour. De nieuwe tour, die gaat over drie dagen van start. Ja. En dat brengt jullie weer naar allerhande rare plaatsen. Zoals ook een radiostudio op 1 januari. Dank. Leuk dat jullie er waren. Zometeen meteen, uh, de Amazing was lopen nu de deur uit. Zometeen meteen loopt Orlando. We hebben een jong bandje daar tegenover gezet. Die lopen zo meteen naar binnen toe. En die gaan hier de bol verbouwen. Dus dat uh, zo. Ja, en wij horen straks ook hoe het in Libanon is. Hè? In ons uh, rondje langs de velden. Um, ja, dat gaat al lekker uh, klinken, dat we afbouwen. Meneer Salau, um, u bent een heleboel, hebben we net allemaal gezegd. Politicus, schrijver, maar vooral nu ook heel erg druk met, uh, met duurzaamheid. Een soort El Gore eigenlijk van Nederland. Dat wil zeggen, ik denk dat wij als mensheid... meer van de aarde vragen dan de aarde kan leveren al enige tijd. Dat kun je niet ongestraft blijven doen. Dat hoeft helemaal geen catastrofe te worden, maar het kan het wel worden. Als je nou ziet de klimaatconferenties. Bijvoorbeeld dit jaar was er weer een hele grote in Rio. Dat was twintig jaar geleden ook. Daar is bijna niks uitgekomen. Nee, maar dat is zo frustrerend, hè? Dat is ook frustrerend. En het komt natuurlijk omdat... Als je kijkt, is het probleem technisch van aard wel? Nee... Hier is een windmolen meegebracht. Je kunt makkelijk van de zon die in allerlei vormen... die bijvoorbeeld water optilt en dat in watervallen naar beneden laat komen... kun je elektriciteit uitmaken. Je kunt direct windenergie gebruiken, zonnecellen. Het is allemaal technisch heel eenvoudig voor een mensheid... die ook gaatjes op Mars kan graven en ja, kijken ja. Wat, wat je dan aantreft. En waarom gebeurt dus, het dan Dus niet? technisch is het niet moeilijk. Is het economisch dan lastig? Nou, er zijn allerlei kostenbatenstudies... en die laten zien dat het wel aanvankelijk wat schadelijk is voor de economie of wat kost. Maar na langere tijd is het alleen maar voordelig. Want je krijgt die zonne-energie voor niks. Terwijl je die olie, moet je opgraven. Maar waarom doen we het dan niet? Waarom doen we het dan niet? Omdat het probleem in wezen politiek en maatschappelijk van aard is. Er zijn enorme belangen verbonden met onze huidige manier van doen. En het is heel erg lastig voor de politiek om dan rigoureus het roer om te gooien. Geeft u eens een, een, een duidelijk voorbeeld. Wie heeft er belang bij dat, dit niet gaat, dat we niet overgaan op windenergie massaal? Dus er zijn honderdduizenden mensen bij de olieindustrie betrokken. Er die wordt ieder jaar tegen. nog 400 miljard dollar geïnvesteerd... in booreilanden, in raffinaderijen, ja. in pijpleidingen. Er zijn hele grote belangen mee verbonden. Het is voor de politiek, die gaat over belangen... en, en over maatschappelijke structuren... natuurlijk heel lastig om dat te veranderen. Maar ze moeten het wel doen. Ja. En nee, want... het leuke is, wat je op het ogenblik ziet, dat van onderop... kleinere bedrijven, kleinere gemeentes, daar komt het los. En bij de burgers. Maar de politiek in de top, de, de nationale politiek, de internationale politiek... die ziet nog geen kans, kijk naar zo'n conferentie op Rio... om echt de stappen te zetten die nodig zijn. Ja, want daar maakte ik ook de vergelijking met El Gore. Die heeft in elk geval iets in gang gezet. heb ik in elk geval uh, het idee hè, met ja, uh, zijn film. Uh, u trekt nu het theater in heb ik begrepen, om uw boodschap te verkondigen? Nou, zo is het niet helemaal, hoor. Nee, u gaat van blozen bij die... Nee, het is zo dat ik al heel veel jaren met een van onze dochters... die violiste is en in het Metropoolorkest speelt. En daar onlangs vond ik heel leuk op de televisie te zien... dat ook verdedigde. Met vele anderen met succes. Zij, Dit is het, hè? Daar hoort u het zo dadelijk spelen. Dat is muziek van Piazzolla... En in deze, op deze cd spreek ik dan, het heet, De cd heet Wankele Wereld... ...spreek ik over iemand die het aanvliegt, zijn consumentendrift... ...waar alles maar voor moet wijken als hij het maar goed heeft. Daar ga ik dan zo dadelijk, je kunt dat nou natuurlijk niet allemaal afspelen... ...maar doorheen praten. Ja. En zo hebben we heel vaak al twintig jaar lang voorstellingen gedaan... ...onder andere over het milieuprobleem en dit is er één van... Samen met uw dochter. En zij Samen met een van onze dochters die violiste is. Met een andere dochter schrijf ik boeken, maar dat komt misschien nog wel ter sprake. Ja. Denkt u dan niet dat u vooral, want dan hoor ik dit, denk, ik vind het prachtig. Maar u bereikt waarschijnlijk de mensen die toch al hiermee, die toch al het meeste met duurzaamheid bezig zijn. Nee, dat is, hoeft niet. Dit, dit is een theatervoorstelling die waarbij alle mensen bereikt. Ja, er komen ja. niet alleen de... Mensen nee. die boven de anderhalf ton verdienen... en die, die toch al wel bezig zijn met dit soort thema's? Nee. Dit, wordt, dit wordt niet geannonceerd uh, voor, voor milieugroepen of zo. Dit is in algemene voor mensen die, die, die, die, die muziek willen horen. En wat de zeggen ze u, in de uh, na afloop? Wat, wat, wat, is er iets doorgedrongen? Ja, na afloop zeggen ze... we hebben het ook wel eens gedaan voor mensen... die in, juist in die niet duurzame industrie zitten. Bijvoorbeeld ook in de vleesindustrie. Ja. terwijl vegetariër zijn, of althans minder vlees eten... of heel goed is voor het milieu, mm -hmm. die zeggen na afloop... goh, dat is toch eens om erover na te denken, als ze zoiets gehoord hebben. Dat zegt eigenlijk iedereen, want het is ook iets om over na te denken. Als je ziet wat er allemaal moet wijken voor ons simpele genot... Hè? Hoe alles moet werken. Ja. Zijn... Maar dus is het kennis? Begint het bij kennis? Begint het bij dat meer, steeds meer mensen dat weten? Ik denk dat het heel belangrijk is als je kijkt... wat kan nou een gewone burger zoals u en ik doen? Ten eerste kun je zelf dingen doen. Bijvoorbeeld fietsen in plaats van autorijden. Of het licht achter je uitdoen en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar je kunt nog iets doen. Je kunt ook een, een politieke of maatschappelijke invloed uitoefenen. Je kunt tegen jouw politieke partij zeggen... we willen dat je meer doet. Of we kunnen tegen onze buurman zeggen, denk jij er nou ook wel eens over? En, en wat is jouw politieke maatschappelijke invloed? Die twee dingen kunnen we allemaal doen als burger. Ja. Gaat heel langzaam. He? Ja. Hoe ho ho lang doucht u? Ja. Hoe lang het nog gaat duren? Nee, hoe lang doucht u? Hoe Ik lang douche. staat u onder de douche? Oh, een paar minuten. Ja? Ja. Bewust? Ja. Kort? Uh, nou, sowieso. Ik hou niet van, <laughs> nee. van verspilling. Nee, maar dat is namelijk... Ja. Het gaat om zulke kleine dingetjes. En, en we weten allemaal dat het... Dat is dat, dat een heel simpel iets wat je zelf makkelijk kan ja. doen. En ik heb toch zo vaak dat sta ik, ik heb het koud en dan denk ik, ja, drie minuten, drie minuten. Ja. Ja, tien minuten kan ook wel. Ja, het is ook ik... niet zo vreselijk, hoor. En het zijn die kleine dingen. Dat het is, dat is waarom... een beetje Maar het is vooral het signaal wat we uitzenden. Willen we... Kijk, als we, als we nou allemaal naar duurzaamheid willen, hè, wat moet? Wat moet? Want de temperatuur op aarde stijgt en dat gaat op een keer mis zou dat een ramp zijn? Zou we allemaal verarmen? Wel, nee, absoluut niet. Als we eens eventjes een procentje minder welvaart hebben, maar u dan zegt kun je eigenlijk, zoveel doen. Die kleine dingetjes die we thuis kunnen doen, zoals korte douches, zoals af en toe eens een keertje de fiets nemen, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Daar gaat het niet om. Nou, de... ja, dat, dat, dat moet je ook doen. Dat moet je doen omdat het een klein beetje helpt. En je moet het doen omdat er een signaal van uitgaat. Maar nou is het zo wel dat het over douchen... Het grappige is, ik heb twee zoontjes van 9 en 10. En die hebben van Greenpeace, omdat ik lid ben van Greenpeace... Ja, je, precies. Uh, ja, Caroline Borges, die, hoe heet dat? Een uh, zandloper. Een zandloper. Zegt. En die geeft aan hoe lang je verantwoord kan douchen. En de grap is dat zij dus... Met die zandloper naar mij toe komen als het te lang duurt. Ze van mama, dus ik het ben is wel haar. degelijk. <laughs> ja, je moet ja. er mee ophouden. Heb jij dat gevoel, Caroline Borgs, dat. Want jij ziet heel heftig te knieken dat de generatie, jij bent dan hier jong aan tafel, een twintiger, ja. uh, dat die zich bewuster is van die duurzaamheid? Um, ja, een, een, een, ik denk een deel. Maar zoals ook met de, de ouderen dat zo zou zijn. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die zich aangesproken voelen en die openstaan voor zo'n buurman die je misschien ergens op wijst, of uh, voor een documentaire of voor een, een theatervoorstelling. Maar er is volgens mij een even zo grote groep die daar toch echt geen oren naar heeft. En um, ik denk dat dat ook heel moeilijk is om die te bereiken. Want ik begrijp wel wat, wat uh, u ook zegt, dat het vooral begint met bewustwording. Maar er zit volgens mij nog een stap voor en dat ze het openstellen voor. Ja, en het betekent ook dat de politiek het op den duur zal moeten afdwingen. Je kunt het niet allemaal in vrijwilligheid ja. bereiken. Nee, nee, maar goed, het maar moet om van het te het kunnen komen. afdwingen... moet eerst de bevolking in meerderheid ervoor raken. Ja. Ja. Ja. Is het ja. voor jou is het iets waar jij cabaret over wil maken? Um, ja... Uh, uh, het, het liefst wel. Alleen het is ontzettend moeilijk. Omdat het al heel snel toch een soort prekerig... of, of bijna documentaireachtig um, uh, situatie wordt als je die onderwerpen aanzet. Dus ik gebruik het wel als ik columns schrijf uh, of, of maak voor televisie of voor de, voor de radio. Dan probeer ik het wel uh, te verwerken. Omdat een... maar, wa maar wat we aangeven. Wat nou, bijvoorbeeld over die, die um, uh, olie, uh, wat u net zei. Over de, um, ik, heb me daar, ik heb daar nog geen column over geschreven... omdat het gewoon te complex was, omdat ik het niet voor elkaar kreeg. Ik heb me een paar dagen daar echt in verdiept en alle artikelen gelezen. Want ik dacht, waarom zijn er niet, nog, niet al meer elektrische auto's... als het zoveel scheelt en als het zo... Ah, het, is, het is zo omdat hmm. we nog niet de goede. Maar de dit is toch heel goede... bijzonder wat je zegt. Want jij ja. je, je je je hebt, je hebt een podium, je bent columnist ja. en je wilt iets over schrijven. Je, ja. je diep erin en je denkt je: jeetje, het is eigenlijk veel te ingewikkeld. Ja, het, nee, want wil ja. wilde reageren, meneer Salama? Ja, nou, dat is toch, toch een goed punt. Het, is, het gaat niet alleen maar over ecologie, over milieukunde. Het gaat ook over economie. De, het belangrijkste probleem is op moment energie. Er zijn natuurlijk meer milieuproblemen, maar energie. Als je ziet hoe Nederland ervoor staat in Europa, dan is dat bepaalt niet vooraan, hoor. Dan zitten we echt verderop in het rijtje. Dan doen de meeste landen het beter dan wij. Wat gaat er nou gebeuren? Over een aantal jaren, dan wordt het ernstiger... en dan gaat de industrie en de politiek het zien... en dan wordt er een ander soort economie. En dan zijn wij niet voorbereid. Dus we zijn ook economisch stom bezig, als je niet meedoet. De, de, de visionaire ondernemers die zien het ook. Die zeggen, wij moeten ons prepareren op een ander type industrie. Ja, want straks ja. staan we met lege handen het als begin, het verplicht Maar u wordt. zegt het begin bij de politiek. Praat u daar ook over? Gaat u naar Den Haag? en zit Ik u... heb daar natuurlijk in mijn politieke leven veel over gepraat. Maar Ik praat nu ook erover ook? in mijn partij. Ja. Ik zat tot voor kort in een adviesorgaan van de regering... Die, ja. die daarover ging. Ik gaf pas een gastcollege, in, dat, is, dat soort dingen doe ik vaak, Saxion-college in Deventer. En dan zeg ik tegen die mensen: heb je hier nou iets aan? Dan zeggen ze ja, ja het is belangrijk. Ze zeggen: je gaat nog ga naar buiten en over hoe lang ben je het vergeten? Ja, eerlijk zeggen ze ja, dat zijn we zo weer vergeten. En dan is het meer de druppel die de steen uitholt, hm. dat je het ja. erover hebt. Mm -hmm. Je kunt het niet ineens voor elkaar krijgen. Dat nee, is want nou er zijn zo. natuurlijk een heleboel bewegingen de Bedrijven die zich ook bezighouden nu met duurzaamheid. Onder andere uh, de Club van 30. Die kent u vast. Uh, we hebben daar um, duurzaamheidsondernemer Juri van Alteren van gesproken, van die club. Uh, en die heeft een nieuwjaarswens voor u. Zullen we even oh. luisteren? Beste meneer Talau, graag wens ik u en iedere voorvechter van duurzaamheid in Nederland een zeer succesvol 2013. Vanaf 2013 wordt duurzaamheid zichtbaar op iedere hoek van de straat. In plaats van dat het alleen te horen is in speeches van politici en bestuurders van grote ondernemingen. En ik merk dat bedrijven die echt aan de slag gaan met duurzaamheid merken dat het veel verder gaat dan een ledlamp en een elektrische auto. Het leidt tot kostenbesparing en nieuwe businessmodellen. En daarom is duurzaamheid de motor voor toekomstige innovatie. Maar ja, voor innovatie zijn naast bestuurders ook ondernemers nodig... die problemen aanpakt en inspireert. Overtuigen door daden in plaats van woorden is duurzaamheid in 2013. En dat wens ik u dus ook toe. Een daadkrachtig en duurzaam 2013. Ja, hij heeft het over duurzaamheid op de hoek van de straat. Ja, nee, maar dat is helemaal in lijn met wat ik zei. Ja. He, de onder, een aantal ondernemers ziet het zitten. We ja. willen Noem straks eens een niet met lege handen. Ja. Toen u het hoorde, yes, yes, we zijn op de goede weg... Oh, dus van alles. Er, Noem was, eens eentje. er was onlangs een innovatiecongres. En daar waren tientallen prachtige innovaties te zien op het gebied van duurzaamheid. En er waren meer mensen dan zich hadden ingeschreven. Dat was ook zo leuk. Ze kwamen er allemaal op af als in, in Oost-Nederland. En wat was het dan voor iets in, voor innovatief? Nou, bijvoorbeeld vorig jaar hebben we de prijs toegekend... aan mensen die zeiden... je moet niet op terrassen zo'n heel terras buiten zitten verwarmen. Je moet de kussentjes verwarmen. Dat is een tiende van de energie. Ja. En je hebt het lekker warm. Of gewoon Dat een Dat kun je ook in de huizen voor vandaag het toepassen. Uh, ja. Je kunt er zoveel simpele dingen. Nou, Zo'n windmolen ja. die ik hier heb meegebracht. Het initiatief om te zeggen, burgers... Ik, ik kan thuis moeilijk zonnepanelen neerzetten, want er staan te veel bomen voor. Ik wil toch wat. Nou, nu kan ik deelnemen aan een windmolen in Groningen. Door daarin te investeren. En, en, is het we... niet heel slim wat u zegt? Hè? Want dan, dan, dan, u doet daar aan mee en dan kunt u geld besparen op uw energierekening. Misschien moet wel. De, ja, het is allemaal een beetje, een beetje lullig om het zo te stellen. Maar de focus moet veel meer liggen op je kan er geld mee verdienen. Ja, dat gebeurt ook meer en meer gelukkig. Maar ja, zoals gezegd, de kost gaat voor de baat uit. Als je, er zijn op het ogenblik nog 75% van de energiecentrales in aanbouw. Die gaan allemaal nog op fossiele. Ja. in plaats van op de zon. Maar u bent er en... natuurlijk helemaal van overtuigd, of eigenlijk is iedereen volgens mij ervan overtuigd dat het moet, maar u zegt, hè, het gaat om bewustzijn, et cetera. Maar gaat u dat nog meemaken in uw leven, dat het nee. echt anders gaat? Ik ga niet meer meemaken dat, dat het echt heel nijpend wordt, want dat gaat het een keer worden. Wanneer dat wordt is voor onze drinken? kinderen en ja? onze kleinkinderen, is dat, die maken het wel mee. In 2050 zullen er 9 miljard mensen op de wereld zijn. Die moeten veilig zijn, die moeten gevoed worden. Dat zijn onze kinderen en kleinkinderen. Die, dat is niet in de verre toekomst. Dus daar moet je het voor doen. Vindt u dat niet heel erg? Dat u, dat niet, u strijdt er nu zo hard voor en u gaat het niet meemaken? Ja, kom. Het leven is nou eenmaal eindig. En ik ja. kan niet alles meemaken. Ik zit... zou ook wel over duizend jaar nog eens willen kijken hoe het ja. zit. En dat ja. gaat nou eenmaal niet. Maar er en zit toch nou, een soort dominee in, in invloed, u, hè? Of ja. niet? Zit er zit een soort dominee in u. U bent ook dominee-zoon toch? Ik ben een dominee-zoon. En iets van de prediker zit er natuurlijk in. Maar ik hoop wel dat ik het altijd doe met kennis van zaken en met argumenten. Ja. En niet als een geloofsartikel maar als een zakelijk gedocumenteerde eh, opvatting... waarvan je mensen moet kunnen overtuigen. We praten zo meteen uitgebreid met jullie verder... en natuurlijk ook met cabaret cabaretier Carolien Borgers hier aan tafel. Maar eerst gaan we even kijken hoe het around the world is. We gaan dus even wat verder kijken dan alleen maar hier naar Nederland. Want de regio waar het ook in 2013 natuurlijk heel spannend blijft... is het Midden-Oosten. Fernand van Tets, die woont in Libanon... Um, ja, wat voor jaar krijgen ze daar, 2013? Gelukkig nieuwjaar om te beginnen, Fernande van Dit. Wat voor jaar ja, ja staan jullie te wachten in Libanon? Uh, nou, het, het wordt wel zo'n spannend jaar, uh, denk ik. Er zijn meerdere factoren die uh, dit jaar op de agenda staan. Uh, Ten eerste zijn er verkiezingen in juni 2013. Uh, wat altijd uh, een spannende gebeurtenis is. Maar vooral denk ik dat het conflict in Syrië heel hoog op de agenda staat staan. Gewoon ook door... de Vluchtelingen die de grens over stromen. Er zijn die 170.000 Syrische vluchtelingen geregistreerd. En Zo. de stroom die blijft maar aanhouden. Um, en volgens de VN-gezant heeft ook al gewaarschuwd... dat als het in Damascus nog meer uit de hand loopt... er zijn de, als er 1 miljoen mensen de grens over gaan... er zijn maar twee plekken waar ze naartoe kunnen. Libanon of Jordanië. Um, dus het ziet er weer niet naar uit dat dat minder gaat worden. En wat merk jij daarvan in het dagelijks leven eigenlijk? Dat wat op straat je ziet heel veel vluchtelingen... Um, ja, in bepaalde buurten gewoon heel erg op straat bedelen. Um, maar ook gewoon in, in de spanning hier is er een hele precaire balans tussen verschillende groepen in Libanon. En een invloed van zoveel duizenden uh, vooral Sunnitische moslims uh, ja, zorgt toch voor spanningen. Uh, dus mensen zijn heel nerveus over wat er met die mensen moet gebeuren. Want je maakt vooral ook dat er is geen plek voor die mensen. Er zijn geen kampen. Dat wilde de Libanese regering niet. Uh, dus ze willen allemaal wonen ze in bij mensen of in scholen. Maar er is gewoon geen plek meer voor al deze mensen. Dus ja, je ziet ze gewoon steeds meer overal verschijnen. Omdat er geen plek is om ze ja, om, voor het, om te wonen. Nee. Je zegt, uh, ja, je merkt de spanning. Uh, mensen zijn op zoek dus naar een woning, maar waar merk je dat aan concreet? Ik bedoel, merk jij dat er op straat spanning? economie gaat heel slecht, ook voornamelijk door dat conflict in Syrië. Er komen bijna geen toeristen meer. Uh, de veiligheidssituatie loopt natuurlijk al een beetje steeds verder op. Er was een bom een paar maanden geleden die ook weer een connectie heeft met de Syrische situatie. Uh, dus zijn vooral mensen die ja, de gaat altijd, gaat op en neer, de veiligheidssituatie. En mensen zijn gewoon bezorgd dat het verder uit de hand gaat. En natuurlijk ook dat het constant overslaat. En zijn er ook nog leuke dingen te verwachten in 2013 voor Libanon? Nou ja, het blijft een heel fijn land om te wonen. Vanaf uh, volgende week zijn er 50 dagen lang, uh, elke dag, een nieuwe kortingsactie ja. om te zorgen dat er meer toeristen komen. Ja. Uh, um, dus uh, alle vluchten gaan door de helft, zelfs geloof ik, hotels worden goedkoper. En het is nu nog heel lekker weer in Libanon, het is dus de 20 graden, 8 uur zon per dag. Um, en tot nog toe gaat alles goed, dus het positieve is hopelijk dat er heel veel mensen komen uh, om toch te genieten van de goede dingen die Libanon nog steeds wel aan te bieden heeft. Ja, want je zegt het is een fijn land, is het vooral de temperatuur of zijn er ook nog dingen die, die je ook heel fijn vindt in Libanon? Uh, nee, het is een turbo nu. Op dit moment je kan skiën op een uur afstand van Beirut, uh, over twee maanden. dan kan je ook al heel zwemmen. Je kan in Libanon skiën en zwemmen op één dag. Dat is zeg maar de slogan. Uh, um, en het is uh, heel mooi, je hebt wijn, gaar, heel lekker eten. Uh, er zijn genoeg goede ja. redenen om te komen. Goed. Nou wie weet, ik zou het fantastisch vinden. Dank je wel in elk geval voor uh, je verhaal, Fernand van Tets, dus in Libanon. Dank je wel. Radio 1, het NOS journaal met Christian Bohnenbakker. Een gewonde van het ongeluk in het Friese dorp Raart is overleden. Het is een man van 59. Hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Afgelopen nacht reed een vrouw van 42 uit Dokkum in... op een groep mensen die naar een nieuwjaarsvuur stonden te kijken. 17 mensen raakten gewond. De republikeinse leider in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... is tegen het begrotingsakkoord dat vannacht in de Senaat werd bereikt. De republikeinen hebben een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. De leider van de republikeinen, Eric Cantor, zei dat hij het akkoord niet steunt. In Tsjechië krijgen zo'n 7000 gevangenen amnestie. Het zijn vooral kortgestraften en ouderen. President Klaus geeft de amnestie formeel omdat Tsjechië 20 jaar bestaat... maar waarschijnlijk wil hij ook iets doen aan de overvolle gevangenissen. En in Moordrecht zijn agenten afgelopen nacht belaagd... door een grote groep jongeren die ruiten hadden ingegooid. De agenten vluchten een huis in. Toen de mobiele eenheid kwam begonnen de jongeren met flessen te gooien. Er zijn 18 verdachten opgepakt. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Oud en nieuw. Margreet Rentjes en Willemijn Veenhoven. Ja, u luistert tot 11 uur naar de gezamenlijke nieuwjaarsuitzending van Max en BNN. Cabaretier, Caroline Borgers. Je hebt het overleefd, de oud en Nieuw. Ja, je ja, houdt er niet zo van, hè, Geloof ik. Nee, ik ben niet heel erg fan van het feestje. Maar uh, het was gisteren heel leuk. Je hebt je opgesloten in een kraakband uh, ja, op de ja, elfde verdieping. In West in Amsterdam. En uh, heel mooi het vuurwerk gezien. En het was eigenlijk heel leuk en uiteindelijk. Je woont daar of je hebt speciaal voor de gelegenheid iets gekraakt? Ik heb iets gekraakt. Speciaal voor de gelegenheid. Ja, het stond daar leeg. Nee, een uh, vriend van een vriend, en een kennis van een vriend en een buurman. Ja. Die, wonen, die woont daar op de Elfde verdieping. Dus hij had het ons uitgenodigd. We zijn er met een hele grote groep. Uh, ja, hebben we daar gedanst en oud uh, en nieuw gevierd. Het was gewoon leuk. Ja, ja het was heel Prima. leuk. Prima. Even voor die mensen denk denken, ja, Carolien Borgers. Wie is dat ook alweer? Die met die enorme kop met krullen. Ja, die. Die zometeen uh, in Wie is de Mol is. Die met, uh, je komt natuurlijk met je derde, inmiddels ja. alweer, cabaret show. Happy End. En even uh, en natuurlijk ook wel eens op tv te zien in, uh, als columnist in Altijd Wat. Ja. En dan mag ik nu kussen van de aanvrouw. Maar zometeen dus, over twee dagen in Wie is de Mol. Ja. Jij werd op een dag gebeld. Hé, hey, Carolien Borgers, hoi. We willen je graag in de nieuwe afleveringen van Wie is de Mol? Ja, en was het, was het maar zo mooi. Het was iets meer dat ik... Uh, ik, ben dus heel erg, ik vind het programma echt te gek. Dus ik had al een tijd lang eigenlijk best wel hard om me heen geroepen... dat ik het heel graag zou willen. Maar dat werkt dus. Dat, nou ja, ja, ik denk het. Ik weet het niet. Uh, in dit geval wel. Ik had uh, tegen een aantal mensen gezegd... dat, ik het, dat het me echt te gek uh, zou lijken om mee te doen. En toen... Um, uh, werd ik inderdaad gebeld of ik op een soort gesprek krijg je een soort uh, oh ja je moet, uh, uh, ja, ja, je uh, moet echt sollicitatie een sollicitatie eigenlijk bijna ja noem eens een vraag uh, <laughs> nou, volgens mij is het meer dat ze kijken wat voor soort type je bent. Uh, het, geeft wel, het gaat wel heel erg, uh, de vragen die ze stelden... gingen wel over of je heel competitief was of je graag wilde winnen. weet je... Jij? Ja, heel erg. Oh, dat moet, hè? Ja, ik heb net vanmiddag nog een soort spelletjesmiddag uh, gehad... waar uh, mensen zeiden, oké, okay, nu gaan we de pionnen even bij je weghouden omdat ze anders door de kamer gaan. <laughs> en ik, uh... Maar jij zat dus in de serie nu met Janine uh, Abering... Ja. die daar uh, gebroken nek heeft opgelopen in Zuid-Afrika... Uh, Um, rug. Rug, rug, ja. uh, wat zei ik? Een nek. Maar het is. Ja, Oké, okay, gebroken nek. Uh, uiteindelijk redelijk goed gekomen. Maar jij staat ernaast. Gebeurt dat? Wat gebeurt er? Nou, ik, ik weet niet uh, uh, of ik daarnaast Oh sta. Ja, dat mag ik dan niet <laughs> vertellen. Maar heeft het jou even doen, denken? Jee, waar ben ik mee bezig? Um, eigenlijk niet. Nee, ik, heb, ik ben natuurlijk toen ik dat hoorde wel heel erg geschrokken. Um, maar ik heb niet. Uh, um, ja, het is. Uh, hoe naar dat ook klinkt, het een soort risico van uh, waar je mee bezig bent. Maar dan denk en, je toch wel heel even van, wow. Ja, het is, het is, het is een, het is een nog krankzinnig groot ongeluk uh, voor, ja. voor een, een spelletjesprogramma. Ja. Is het echt uh, crazy? Maar, het, maar je wilde door. Um, nou, uh, ja, als, als in, <laughs> ja, als ik er al oh, nog in. Ja, als nog in zat. Ja, ja, ja het, je het, kost het jongens. Ander afritonboete, hè? Ja, voor ja, de twee, dan, dan ja, twee en en en een halve ton. Nee. Weet u, wel, weet u wel wat het is, de mol? Ik, heb, ik zie het wel eens in de gids staan, maar ik heb nog nooit één minuut van gezien. Jan, dit, dit seizoen moet we echt gaan kijken. op ja? welke zender? Op Nederland 1. Op Nederland 1? Ja. <laughs> ik, nou, dat moet ik anders doen. Dat vind, vind ik wel leuk. Ik heb zelf nooit aan spelletjes meegedaan nee. vanwege mijn politieke functie. Ik, vind, ik ben best een spelletjesman, hoor, was Ja, het maar zover. dit is wel echt een dit uh, kan het, het, het, het spel der spelen. Ja. Ja. Ja. Maar ik, vond, ik vind, althans mijn opvatting over politiek, daar ben je niet voor. In de politiek, voor spelletjes. Nu zou het kunnen. Je bent voor beleid. je ja. kunt meedoen. Ja, het zou eventueel <laughs> kunnen. Of <Ja, wie laughs> had onder, onder uw schrijverspet misschien mee kunnen doen. Ja, ja. nu zo langzamerhand mijn hand zou het kunnen. Ja. Maar ja. ik heb al die tijd dat ik nog met de politiek echt verbonden was in de publiciteit. Nooit wakkoe wakko, dat niet soort willen dingen. Ik spelletjes. Deelnemer aan wie is de mol? Maar ja, dat is hartstikke leuk. Maar niet je beroep natuurlijk. Je bent nee. een cabaretier um, en één iemand is fan van jou, Dolf Jansen. En die zijn er misschien wel meer. Maar we hebben er eentje gesproken en die heeft een oh. boodschap voor je. Hey Carolien, wat een eer om uh, op deze plek en op dit moment uh, tot jou te mogen spreken. 2013 is, is begonnen. Het is niet anders. En uh, jij hebt het al langer gemaakt, maar je gaat het nog veel meer maken. Want als die kans is uh, groot en met een uitstraling en dat iedereen uh, van je houdt... en denkt van, oh, oh die vrouw wil ik gewoon met naar huis nemen... en dan dan voor me thuis gaat zingen. Nou, houd die uitstraling vast. En volgens mij één ding wat echt een hele fijne is, is, is durf. En uh, durf, daar bedoel ik mee dat je in de voorstelling en daaromheen... Uh, zo nu en dan uh, de dingen doet en dus uh, durft. Die je eigenlijk uh, niet durft of eigenlijk niet doet of nooit doet... omdat je denkt, dat kan misgaan. Het kan niet misgaan. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste ding. Wij op het podium, die mensen zitten te kijken. Die hebben er zelfs vaak voor betaald. En die gaan wij vermaken. Maar wij bepalen hoe. En volgens mij is het ding voor 2013 durven. Gewoon dingen doen die je niet hebt gedaan. Je gaat niet op je plaat. En als je op je plaat gaat, is het vaak ook theater. Dus dat is mijn tip, als ik het zo mag zeggen. En dan uh, treffen we elkaar ergens in 2013. Durven hmm. moet je. Ja. Durven. Ja. Durf, je, ga jij, durf jij hem gemakkelijk op je bek te gaan? Um, steeds beter eigenlijk. Dat is echt iets wat ik, uh, wat ik me ook heb voorgenomen om meer te gaan doen. En dat gaat ook steeds beter eigenlijk. Ja, ja duur voor, nou, op je voorgenomen. bed gaan. Ja, het, is, het zijn heel veel werkwoorden opeens achter elkaar. Ja, om, om uh, dat te doen op een podium. Ik heb de kleinkunstacademie gedaan een toneelschool in Amsterdam. En daar wordt dat indirect eigenlijk, word je daar wel voor opgeleid... om dingen uit te proberen ook en, en met je publiek uh, tijdens try-outs, vooral... te kijken mm -hmm. wat er gebeurt, maar... Toch um, voel je natuurlijk altijd een oordeel. Het moment dat jij op het podium staat en het publiek zit in de zaal. Dat, ja, dat voel onbestand. je. En dat is, uh, er is, het is heel tegenstrijdig en tegennatuurlijk. Om te denken, oké, okay, maar jullie zitten hier allemaal naar mij te kijken. En dan ga ik dingen doen die ik super eng vind. Maar geef eens een voorbeeld van iets in je nieuwe show. Waarvan je misschien twee jaar geleden dacht. Uh, nou, er, zit nu, er zit nu een soort uh, deel. Um, ja, ik noem het, heel, het is een te grote term voor wat het is. Maar het is een soort publicumsbeschimpfung zit erin. Een je, hè. Ja, een, een deel. Um, um, <laughs> Een beetje het publiek. Uitdagen en, en um, ik val eigenlijk het publiek aan ja. op iets wat uh, het is heel absurd. Het is eigenlijk heel absurd, dat is het. Dus er zitten nu in deze voorstelling zitten meer absurdistische stukken. Maar jij valt het publiek aan. En het enge daarvan is dat ze met hun armen over elkaar kunnen gaan denken. Excuse me, ik um, heb er 30 euro voor betaald? Nee, het enge. Nee, want dat, ik geloof niet dat het publiek dat denkt. Ik denk dat ze heel, dat ze vrij direct begrijpen wat de code is. En dat ze, um, dat oh, ze zich niet persoonlijk hebben. Dus, dus wat is er dan zo voor jou ja, voor zo bijzonder voor mij is aan? het. Uh, Um, omdat ik. Uh, ja, omdat het voor een deel dan improvisatie is. Dus je, okay. je gaat met dat publiek. Er moet een soort stroom ontstaan. Zij, zij moeten snappen eerst dat het een grap is. <laughs> dat lijkt <Ja>. me handig. <laughs> Als je in een voorstelling zit. <laughs> ja. uh, en, maar dat, dat moeten samen. moet dat bouwen. En dat kan niet. Um, ik kan dat niet vastleggen. Ik kan nee, niet op papier, papier zetten: dit is wat ik ga doen, dit zijn de zinnen die ik uitspreek. En dan krijg ik dat effect. Dat effect moet, wil ik bereiken, maar ik moet de hele tijd ja, ja, precies. Want het is ook vaak een kwestie van timing, hè? Wat de ene dag mooi is en leuk en wordt hard om gelachen, zit je een paar seconden daarnaast, is mijn gevoel. Dan kan het net mis zijn. Nou, wat volgens mij het belangrijkste is, is dat de timing klopt met het moment. Ja, dus als, het, ja. als je, uh, ja, dat is ook een vrij groot cliché, maar je moet het echt elke avond doen alsof het de eerste keer is. Dat is de enige manier waarop het publiek met je meegaat. Als zij het idee hebben dat het afgeraffeld wordt. En daar zit het succes van je grappen of van je stukken, zit daar ook echt op. Het moment dat je denkt, als je ergens anders mee bezig bent en je bent gewoon aan het produceren, van het herkouwen van wat je hebt gemaakt. Is je dat wel zeker ook niet voorkomen? Ja, ja, heb ik wel eens gehad. En wat gebeurde er dan met de zaal? Dan is er afstand. Dan voel je. Ja, dan zijn, dan zijn ze er niet. Dan zijn ze echt aan het kijken alsof ze televisie kijken. Dan is het... Krijg je pijn in je buik dan? Um, nee. Uh, ik, uh, ik word alleen wel een beetje zenuwachtig, ja. ja. En ga je dan achteraf mengen je je tussen het publiek in het foyer? Dan niet. Dan niet. <laughs> nee. Dus als jij ja, er niet bent, dan heb dan je dan. Weten dan, ze dan ze dat het. het. Ja, nou, ah, ja, zeker. Ja, hoor. Ja. En Absoluut. zijn ze op één hand te tellen die keren dat je daar zo stond? Ja. Ja, ja, dat zijn wel gewoon. Te alles je er waarschijnlijk Ja, ja niet. precies. Nee, dat lijkt me verschrikkelijk. Dan zou ik er echt mee stoppen als dat zo was elke keer. Maar je moet, het is wel vaak. Er zitten soms hele, uh, voornamelijk uh, oude, er zijn wel eens avonden dat er hele oude mensen in de zaal zitten, wat in principe. Uh, niet zo ergens alleen de, de de dus de in ieder geval is dat niet zo. Erg. Nee, maar het is moeilijk omdat er, de, er zitten veel dingen in mijn voorstelling als, als Twitter en Facebook en dan zie je echt dat die gezichten gebeurt helemaal niks. En is soort. het zo dat je zegt heeft het dan wat met meneer de zegt timing te maken of is het dan dat jij doe jij iets niet goed? Um, ik doe sowieso nooit iets niet goed dus nee. <lacht> <lacht> nee, dat is natuurlijk. Ja, ik, dat ik doe het. iets niet goed. Ja, ik ben niet op dat moment mijn voorstelling aan het spelen, maar ik ben hem aan het ja. afdraaien. Ja, ja. En daarom, dus zou dat zou u feit. ook uh, een beetje uitzoomen als het over Facebook en Twitter gaat? Ja, als dat subtiele grappen zijn, dan begrijp ik ze natuurlijk niet. Nee. Maar bij toespraken, politieke toespraken, of ik hou tal van toespraken, probeer je ook wel eens leuk te zijn. Op niet van een <lacht> grap, of dan denk je van tevoren. Als die plat valt, dan heb je zo'n extra taak ja. om het publiek terug te vinden. Is ja. u dat wel eens overkomen? Dat is, ja, ik, juist hierom ben ik er heel voorzichtig mee. Ja. Omdat ik weet, je zet jezelf meteen op enorme achterstand. Maar goed, ik probeer het toch wel eens. Het gaat wel goed. Maar je moet zo uitkijken. Want als je publiek weg is, dan moet je het weer terughalen. Mm -hmm. En dat kost tijd en dat inspanning. Ik begrijp ja. dat heel goed. En daarom, ik vind het zo moedig om cabaretier mm. te zijn. En, en leuk te moeten zijn. En het publiek een uur of twee uur bij je te houden ja te dat te amuseren, is Precies hè? dat is het letterlijk. Het ja. publiek bij je houden ja. is, de, is de grootste taak die je hebt. Dat doen sprekers ook hoor. Die, ja, die willen het publiek bij zich houden. Ik wil ze allemaal zien als ja. ik daar sta. En dat is voor een cabaretier natuurlijk nog veel meer zo. We gaan naar uh, muziek. Jullie blijven zitten hier. zometeen praten we verder. Ze, ze, ze zitten er uh, klaar voor, voor Orlando. We gaan... Nee, wat we ook gaan doen, namelijk straks. Ja. Moeten we nog even vertellen. Is, uh, en dat is ook heel interessant voor u meneer... Uh, het um, we hebben de trendwatcher, Lieke Lamp, en die heeft het een en ander over duurzaamheid vertellen. Gaan we straks naar luisteren, maar nu muziek. Orlando, ze zijn hier in de studio, opgepropt. Hey. Tessa, de frontvrouw. Hallo. Zometeen gaan we eventjes uh, met jullie babbelen, maar eerst meteen spelen, want we willen het horen. Ik weet, ik weet hoe mooi het is. Jullie yes. beginnen met... Put me on the lightbox. Put me on the lightbox, Orlando.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 cry to contract Is Erik Corton is groot fan van jullie. En Erik Corton heeft altijd gelijk als het over muziek gaat. Heel erg ja. mooi. En voor mensen moet eigenlijk de webcam even aanzetten van radio1.nl. Want dan is te zien hoe uh, jullie als band in kringetje zitten en heel intiem uh, met elkaar spelen. Echt hartstikke mooi om te zien. Ik ben benieuwd naar alle andere nummers. Ik ben ook al een fan, hoor, trouwens yes. nu. We gaan even uh, een bericht over de darts. In Londen heeft Michael van Gerwen de eerste set in de finale van het WK darts gewonnen. Tegen de Engelsman Phil Taylor. De eerste die, die daar zeven sets wint. Die mag zich wereldkampioen noemen. En we houden je op de hoogte. We gaan weer kijken naar de trends van dit jaar, van 2013. Onze trendwatcher Lieke Lamp, die uh, watcht een trend die Balansburger heet. 2013 werd door ons het jaar van de Balansburger gedoopt. Na een jaar van verwarring en daarna het besef dat de crisis niet 1, 2, 3 weg is... ontstaat er nu een acceptatie van het feit dat we de groeieconomie achter ons laten... en naar een balanseconomie gaan. In plaats van welvaart zoekt men welzijn. En in plaats van bezit wil men beleving. Men zoekt naar de menselijke maat. Naar samenredzaamheid, waarbij op allerlei gebieden lokale burgerinitiatieven ontstaan. Men wil weg bij de grote bedrijven en zelf oplossingen zoeken... Voor bijvoorbeeld kinderopvang of ouderenzorg. Maar ook met de buurt collectief zonnecollectoren inslaan. Of auto's met elkaar delen. Of geld aan elkaar lenen zonder tussenkomst van banken of overheid. Ondersteund door nieuwe technologische mogelijkheden ontstaan er ook nieuwe creatieve oplossingen. Zoals bijvoorbeeld cityfarming of urban farming... Waarbij in kelders met ledverlichting groente wordt opgekweekt. Maar wat het ook mogelijk maakt om bijvoorbeeld onder je koelkast een grote laan met ledverlichting te hebben. waarin je je eigen aardbeidjes laat groeien. Het dilemma van duurzaamheid zit hem in de kosten en in de onzekerheid bij de burgers over wat nou daadwerkelijk milieuvriendelijk is en wat niet. Zoals bijvoorbeeld bij biobrandstoffen, waarbij je denkt er goed aan te doen de fossiele brandstoffen links te laten liggen, maar door gebruik van biobrandstoffen je juist weer boeren in armere landen benadeelt. Het is zaak om deze onzekerheid bij mensen weg te nemen en duurzaamheid eerlijk, duidelijk en simpel te maken. De trend dus gewatched door Lieke Lamp. en Dit trend heet balansburger. Ja, dat lijkt me wat voor jou, Carolien. Onderin je koelkast, een aparte laar waarin je dan aardbeidjes kweekt. Oh, ja. Um, nee. Ja, ja. Ja, ik, als ik zo naar haar luister, denk ik, oh, dat is een soort utopia wat ze nu schetst. De burger voor elkaar en met elkaar en allemaal op kleine schaal... en weg bij de grote bedrijven. Ja, ik, denk, de... ik heb het idee dat ik dat elk jaar aan het begin van het jaar hoor... dat het zoiets gaat worden. En jij denkt, er groeit al genoeg in mijn koelkast. Ja. Met 2013 ja. moet dat nou eindelijk eens gaan gebeuren... Zegt meneer ja, de Lauw. Ik weet het, ja, ja, ik weet het, meneer Terlouw. Ik hoop het ook. Ik, ik help het u hopen. Maar ik, uh, meneer Terlouw, u bent niet, niet alleen maar druk met duurzaamheid, maar u bent ook schrijver. Dat hebben we al een aantal keer gezegd. U, bent, u heeft een boek geschreven, wederom met uw dochter. U heeft uh, een aantal kinderen, twee dochters. Drie is... dochters en een zoon. Oké, okay, nou ja. nog meer dan ik dacht. En een van die dochters, daar schrijft u boeken mee. Thrillers. Ja. Ja. Wat kan zij beter dan u? Nou, we kunnen samen. De, ze is jonger. Ze is een generatie jonger en ze is een vrouw. Dus ze heeft een andere invalshoek dan ik. Ja, een man man een pak ouder. Grappig. En dus, uh, ze is ook heel studieus. Ze heeft middeleeuwse Nederlandse letterkunde gestudeerd. Ze, ze houdt van geschiedenis. Ze kan ontzettend goed zoeken naar historische feiten. Om maar eens wat te noemen. Ja, en Omdat die zitten in die thriller? Historie. Ja, we hebben nu een nieuw boek geschreven. We hebben zes thrillers geschreven, de Reders en Reders serie. Maar nu hebben we een ander boek geschreven. Dat komt in april uit en dat gaat heten De Verdwenen Menorah. Een Menora is zevenarmige ja. kandelaar... die in het jaar 70 de grote kandelaar uit de tempel in Jeruzalem... door de Romeinen is meegenomen naar Rome. Mm -hmm. Waar is die? Daar gaat dat boek over. En dat gaat dus heel veel over geschiedenis... maar het gaat ook over een probleem nu... Er zijn aanwijzingen dat die misschien ergens zo zijn en daar willen verkeerde groepen achteraan. En dat, is en dat maakt het, het wel een thriller. En dat maakt het een ja, ja. enerzijds een thriller en anderzijds een historisch boek. Want het is wel echt, het is geen fictie, dit. Het is fictie, het is fictie. Maar het heeft ook heel veel echte, reële, geschiedkundige hmm. elementen. Het klinkt een beetje als uh, waar iedereen zo gek op was. Dat was de kissing Ja, maar daar heeft het wel iets van. Ja. En maar hoe dan, maar dan goed? <laughs> nou, daar heb dat oorde laat ik nodig. graag aan u over. Ja. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Want u zegt, mijn dochter is een vrouw en die doet dus dingen ja. weer anders dan ik. Wat dan? Maakt dat dus concreet? Kunt u dat? Nou, als we die schrilles schrijven, schrijven we om de beurt een stuk. En zij introduceert iemand. En dat doet ze vanuit haar vrouw zijn. Geeft ze eigenschappen mee. En dan krijg ik het. En dan kijk ik als man naar zo'n persoon. En dan geef ik misschien toch weer ja, een andere ergens vallen Weet u dat nog? Ik ben benieuwd. Dat zitten hier af... drie vrouwen die opeens, ja. oh ja? Achteraf, ja, ik kijk toch natuurlijk anders naar een vrouw dan jullie naar een vrouw kijken. Hmm. En ik zie andere dingen, ik vind andere dingen belangrijk. Vertel. Ja. Wat Vertel. Ja. ja. ja. Nee, wat nou, bijvoorbeeld schoonheid. <lacht> ja. Dat vindt een man belangrijk. Aantrekkelijkheid. En een vrouw niet? Een vrouw ook wel, maar anders. Maar, maar dan anders. Maar geeft u bijvoorbeeld... Ja. uw dochter Sanne dan, beschrijft het uiterlijk van de vrouw... en dan volgt u er nog haar maten aan. Nou, nee, ze, <laughs> ze beschrijft bijvoorbeeld hoe die vrouw is. Ja. En dan kan het zijn dat ik denk, nou, dat zint me niet. Dan kan ik dat of... Of ik kan er onder de tram laten komen, want ik ben aan de beurt. <lacht> dat zal ik natuurlijk niet zo gauw doen, want ja. ze heeft het niet voor niks geïntroduceerd. Ja. Maar ik kan die vrouw ook een paar andere eigenschappen meegeven. Of ik kan beschrijven hoe een man naar haar kijkt en haar ziet. Dat zijn verschillende invalshoeken. En is het dan niet dat uw dochter u weer terugmeldt van nee, pap, nee? Nee, zo dus, dat doet ze niet. Als zij dat dan krijgt, dan zegt ze... nou, dit is de nieuwe werkelijkheid. Ik weet nu hoe mannen naar deze door mij geïntroduceerde vrouw kijken. Daar ga ik mee door. Wat het grappig, is zegt dit. Het is uh, net, kijk, ik ben hier nu vanavond in deze uitzending. En dat gaat niet meer weg. Dat is mijn nieuwe werkelijkheid. Ja. En zo doen we dat ook als zij iets geschreven heeft. Dan is dat mijn nieuwe werkelijkheid. Van waaruit ik verder En, en u schapt nooit iets van elkaar? Zeer, zeer uh. zelden. En sowieso doe je dat zomaar niet. Enkele keer bel ik op of zij belt me op. Zegt nou, je hebt iemand geïntroduceerd. Uh, een, een, een man... En die maak je nogal louche. Ik zou hem iets beter kunnen gebruiken als hij iets deftiger was. Vind je dat ja. goed? Kun je met een paar zinnen hem deftiger maken. En dan kan ik er iets meer mee. Nou, dan zegt ze ja of nee. Meestal ja. En dan, dat gebeurt wel eens. Maar ja, het is maar echt hetzelfde, hoor. Het, het einde van een boek, hè, dat is uh, nogal belangrijk. Dus stel, u bent het er helemaal niet mee eens dat, hoe zij het einde schrijft. Maar nee, zo dat gebeurt, gebeurt dat niet. niet. We, we gaan even bij elkaar zitten aan het begin. We zeggen, nou, wie is het lijk? Waarom is het een lijk? Dat wie je heeft... daar geen ruzie over krijgt. Ja, wie heeft het gedaan? Is. Wat zullen we eens doen? Ja. Wat voor soort? En, en dan gaat het ons vooral om de ontwikkeling van de karakters en van de mensen. En meestal bedenken we ook, nou, die heeft het gedaan. Maar het is ook wel eens gewisseld onderweg, hoor. Maar u schrijft, dus, <laughs> schrijft dan een deel. en dan gaat u dat oprecht lezen. en denken: oh, dat is interessant. Zo gaat het boek verder. En dan maakt u weer. Dan, dan het maak ik een volgend maar, hoofdstuk. Ik, ik, we weten allebei, het moet te maken hebben met het thema. We moeten bladzijde 300 moet het opgelost zijn. Maar bijvoorbeeld bij die menorah waar we nu over geschreven hebben... we hebben niet van tevoren beslist waar we hem zullen vinden als we hem vinden. We hebben zelfs niet beslist dat we hem zullen vinden. Zeg, dat zien we wel. We gaan, we gaan gewoon naar het En U gaat blijf. het wel lezen, eigenlijk, He? bij haar. U gaat het wel lezen bij haar, waar ze hem al dan niet gevonden heeft. Opeens, al <lacht> oh, tijd lag je onder de bed. Ja, daar <lacht> hebben we natuurlijk gerast? af en toe dan een klein beetje contact over. Hoe gaat dat nou? Ja. Je gaat ook, kijk, een boek schrijft zichzelf een beetje. Hè? Ik weet niet of het met cabaretiers ook zo is. Dat het programma zichzelf een beetje schrijft. Naarmate je verder gaat, er gebeuren dingen. Je bent ook niet meer vrij op den duur. Want je hebt karakters geïntroduceerd die op een gebeurtenis niet op alle manieren kunnen nee, reageren. Nee, dat past niet. Dat past niet. Ja. Is dus... dat bij jou ook zo, Caroline? Het, het programma schrijft zichzelf, of um, is het een enorme nou, worsteling voor jou? was het maar zo. Ja, nee, nee, het programma schrijft zichzelf zeker niet. Nee, maar ik denk dat het veel bij een, een cabaretprogramma... in ieder geval, in mijn geval, veel fragmentarischer werkt. Ik schrijf, denk ik, een half jaar lang liedjes en teksten. En dat probeer ik zoveel mogelijk zonder rode draad te doen. Ik probeer zo min mogelijk te denken waar het, wat het eindresultaat is. Ja? zijn. Wil je die niet hebben, de rode draad? Nou, um, ik, misschien zou ik dat wel willen, maar het is niet zoals ik vooralsnog uh, heb kunnen schrijven. Het tweede programma is, was gebaseerd op een inbraak in mijn huis. Dus toen was wel dat was een beetje het, het, waaromheen alle teksten uh, ontstonden. Um, Uiteindelijk, maar meestal werkt het toch niet zo. Moet ik eigenlijk eerder schrijven en dan kijk ik na een half jaar terug op wat het materiaal is en dan vind ik de rode, rode draad. Maar is het zo dat jij, want dit komende theaterprogramma gaat over vliegangst, heb ik begrepen. Is het gewoon om mij te vermaken of moet ik ook nog iets aan het einde van de avond bedenken? Um, um, nadenken. Ja, nou, je, het zou fijn zijn als je wel een beetje nadenkt ja, aan het einde. Maar um, <lacht> and, ik, ik hoef niet. Um, het is natuurlijk geen politiek programma. Dus ik hoef niet. Uh, ik heb niet het idee dat ik mensen op een ander, met een nee, ander inzicht. Waar je de wil Maar dat uit. ik over nadenk als ik uh, uit de zaal kom? Nou, misschien. Uh, ik wil dat je een ervaring hebt gehad die je. Uh, nou ja, niet had gehad als je er niet had gezeten. En dat je misschien. Het is alsof, alsof je een, een roman leest. Of een, je hebt een personage gezien, wat ik dan ben in dit geval. En je hebt haar, in mijn geval, gedachten gelezen. En, en je, en, je ja. moet jou wat beter leren kennen. Dat wel? Uh, ja, ja. Want dat... is helemaal, het is heel anekdotisch hè? je programma's. Ja, of in ja leven. Ja. Of je moet met andere mensen dan net even een beetje anders omgaan. omdat je deze ervaring hebt gehad? Mm, nee, ik denk het niet. Ik denk dat het, dat het eerder is dat je. Um, misschien nou ja, dingen heb gehoord een liedje wat je op een andere gedachte heeft gebracht of wat je heeft dan wel misschien wel geïnspireerd voor je, voor je in je eigen leven of uh, ja, ik, ik weet niet een... echt heel hoogdravend is het niet nee, in die zin pret, dat het... en napraten in de foyer en daardoor heb ik een leuk moment ja ja ja we denk gaan, uh, we gaan uh, weer luisteren naar Orlando um, de band van 2013 waar we volgens Erik Corton op moeten letten nou Erik Corton Wilma zei ook en volgens mij ook ja. dus uh, Ga je gang. Company. Zometeen meteen komen ze nog terug in het tweede uur. Uh, meneer Terlouw, u stond, we uh, kijken nu naar een gezellig ensemble... u stond vroeger ook wel op het toneel met uw kinderen. Of u deed cabaretstukjes? Nou, het is nou net nieuwjaarsdag. We hebben jarenlang toen de kinderen zo opgroeiend waren. Ik had vrij meestal tussen kerst en oud en nieuw. De kinderen hadden schoolvakantie. Dan maken we een cabaretje. En dat die, die dagen tussen kerst en oud en nieuw studeerden we dat in met de kinderen. Ja. Nodigden 30, 40 vrienden en familieleden uit op avond. En dan werd dat opgevoerd. <laughs> Waardoor de kinderen jarenlang van klein af aan gewend zijn geraakt. Dat is natuurlijk niets in vergelijking met wat Carolien doet. Maar op ons kleine niveau eh, een klein kabaretje. Ja, en daar ja. hebben we enorm van genoten. En ze leren op het podium te staan en niet bang te zijn. Dat ja, en dat heeft echt geholpen hoor. Dank voor uw komst, meneer Lauw en uh, Car carolien Borgers die vanaf 15 februari in de theaters te zien is. Nou, Ik ben nu al te zien. Is... Vliegende auto's en teletransportmachines. Het futurisme van vroeger. Waar is het gebleven? Radio 1 gaat op zoek naar de slimme mm. en mooie toekomstplannen van uitvinders, kunstenaars en visionairs. Luister naar de avond van 2033.